Minister De Jager van Financiën wilde eigenlijk nog strengere regels invoeren, maar de banken waren bang dat de woningmarkt dan nog verder zou vastlopen. Het leger van Jemen blijft president Saleh steunen, dat zegt de minister van Defensie. Hij wil alles doen om een koep tegen de democratie te voorkomen. Eerder werd bekend dat een aantal hoge militairen is overgelopen naar de opstandelingen. Ze gebruiken tanks om de betogers te beschermen. President Saleh zegt dat hij wordt gesteund door de meerderheid van de bevolking en dat hij gewoon aanblijft.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 High. I feel good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 Veren. Confinati di cuore solo. Che ognuno sta. Dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando te. Che... Hey Wee TV. TV. op kanaal 45. TV. GFM. Rap me up, me on,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 Come on and sing my song yeah. All night long 6.9 ZFN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 We